and right. right. in Zandvoort.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 geeft gratis hulp en advies over de zorgverzekering en de zorgtoeslag. Bel op werkdagen gratis 0800 64 64, 64 of kijk op www.deombudsman.nl Belevert ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. Oh, what you gon' do? Do you wanna get out? Oh, what you gon' do? You wanna get out? Oh, what you gon' do? You wanna get out? Tell me. Get down. By standing on the one I'm gonna do. Ooh.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 The the of the It's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 Makes me pray.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 De kans dat het land uiteenvalt is reëel, zei de president in een interview. Volgens Medvedev moeten sommige politieke leiders in Kirgizië een besluit nemen over hun lot. Hij doelde daarmee op de verdreven president Bakiev, die vorige week naar het zuiden van Kirgizië vluchtte na een gewelddadige staatsgreep. Bakiev liet gisteren doorschemeren dat hij bereid is af te treden als de nieuwe machthebbers de veiligheid van hem en zijn familie garanderen. Bakiev werkte samen met de Verenigde Staten terwijl het interim bewind de steun van Rusland zoekt. De 47 landen die hebben deelgenomen aan de topconferentie over nucleaire veiligheid... hebben een reeks afspraken gemaakt om de risico's van illegale handel in kernmateriaal te beperken. Zo willen de landen dat binnen vier jaar al hun nucleaire materiaal veilig wordt opgeslagen... zodat het uit handen blijft van terroristen. Dat staat in de slotverklaring van de conferentie in Washington. De landen willen ook meer gaan samenwerken bij de vervolging van smokkelaars van nucleair materiaal. Verder hebben de VS en Rusland afgesproken om tonnen plutonium voor kernwapens op te ruimen. In de wandelgangen van de conferentie is veel gesproken over Iran... dat volgens het Westen kernwapens ontwikkelt. FC Twente heeft een dure misstap gemaakt in de race om het landskampioenschap. De Tuckers verloren in Alkmaar met 1-0 van AZ. FC Twente heeft nog een voorsprong van 4 punten op Ajax... maar de Amsterdammers kunnen vandaag in Tilburg met een zege op Willem II... de achterstand verkleinen tot 1 punt. RKC Waalwijk is na één seizoen in de Eredivisie gedegradeerd, naar de Eerste Divisie. RKC verloor met 4-1 bij Heracles en kan daardoor de nummer 17 Willem II niet meer achterhalen. Het weer vannacht helder, het koelt af tot een graad of 2. Overdag zonnig met smiddags stapelwolken en een temperatuur tussen 11 graden op de Wadden en 16 land in maart. Tot het weekend weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. G -G met, met nu U de nacht. Flowriden. Alexander Girl, I know what you like.